Goedemorgen, ik ben Rijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Ondanks dat de energieprijzen door het dak gaan... zijn er dit jaar minder mensen van het gas afgesloten dan vorig jaar. Dat staat in het AD. En dat komt vooral door de monteurs. Zij moeten mensen van het gas halen, maar dat doen ze maar in ongeveer 10% van de gevallen. Als er medische apparaten in huis staan is afsluiten sowieso verboden. Daarnaast mogen monteurs ervoor kiezen niet af te sluiten als zij verdrietige situaties tegenkomen. Zoals mensen die arm zijn of een gezin met jonge kinderen. Engeland heeft zich gisteren zonder problemen geplaatst voor, het, voor de kwartfinale op het WK. Maar dat deden ze ook zonder aanvaller Raheem Sterling. Hij besloot per direct naar Londen te gaan omdat gewapende overvallers zijn huis waren binnengedrongen terwijl zijn vrouw en kinderen thuis waren. We weten nog niet of en wanneer Sterling teruggaat naar Qatar, maar ook zonder hem kan Engeland blijkbaar ver komen, zegt commentator Tom van het Hek. Dat doet toch altijd wel wat met een team, maar blijkbaar konden ze zich daar toch heel goed overheen zetten met elkaar. En ook Engeland heeft een, een sterke elftal, een goede bondscoach. Dus ja, we naderen echt de fase dat echt hele, hele mooie wedstrijden tegemoet gaan. Dat doen we zeker. Engeland speelt in de kwartfinale tegen regerend kampioen Frankrijk. Vandaag speelt Japan tegen Kroatië en Brazilië tegen Zuid-Korea. En in Limburg worden mensen wakker in een wit plaatje. In het zuiden ligt een laagje sneeuw. Kan ook best een beetje glad zijn, dus let op wanneer je daar op pad moet. Het is nog maar de vraag of het lang blijft liggen. Er komt straks ook regen aan. En deze auto staat te koop. Get the car de echte Batmobile uit de jaren 80 en 90 films Batman en Batman Returns. Kost wel wat, 1,5 miljoen euro. En echt hard kun je er niet mee scheuren. De Batmobile gaat niet harder dan 50 km per uur. Nog wel een leuk detail: de auto heeft echte vlammenwerpers. Dan nog het weer. In Limburg wordt dus gestrooid met zout. En aan zee is het een stukje minder koud. Toch weer, toch weer voor een warme trui. 2 tot 6 graden met af en toe een winterse bui. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Herman de Hart van de ANWB.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 I was born in a city Where the winter nights don't ever sleep So this life's always with me The ice of my veins will never be Love Never find that missing piece when you cry and say you miss me. I lie and tell you that I'll never leave, but I sacrificed your love for more of the night I try to put up a fight, can't. Toughest parts we be feel like it's the end, 'cause life is still worth living. It yeah, is life is still worth living. Break you down and pick you up and fuck like we are friends, but don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings, 'cause I sacrifice your love for the war of the night. I try to Fill up fight. Can a fight. Can't toy be me. Inderdaad. Goedemorgen Hans. Ja, goedemorgen. Uh, weer een ja. uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort. En ja, met uh, uh, Hans Botman uh, aan mijn uh, linkerzijde. En Gert als presentator. De techniek doet uh, Isabel Geuronsson. Uh, we gaan even zeggen wat we gaan doen uh, deze twee uur. Nou, uh... Uh, we we hebben uh, burgemeester Molenburg op bezoek. Welkom. Goedemorgen. Daar gaan we zo mee, mee praten. Hij zit al bij ons. Ja, hij zit al bij ons. helemaal klaar voor. Uh, dan, daarna gaan we met uh, Toet Krijenstein spreken over de beachpopzingers... die vanmiddag in Schalkwijk uh, uh, uh, optreden. Uh, de tennishal. Konden jullie er nou niet of wel? Uh, Martin Vergalen gaat er iets over zeggen. Enorme uh, uh, oplopende kosten van de bouw. Um, uh, de Rainbow Radio Top 53, daar uh, gaat Jelme Koper en Anja Wester wel uh, over vertellen. Uh, we gaan met Patrick Berg uh, praten over het schoonwandelen. Die was ook genomineerd als vrijwilligersprijs. Ja, heel moeilijk hoor. Ja, we bellen even met Ronnie uh, Brouwer over de WK-kort. Daar weet jij alles van, Gerrit. Leuk. Ja. Uh, maar daar komen we straks wel op terug. En we gaan met uh, Willem van der Sloot. En Willem van der Sloot nog even over de herten die uh, eerder deze week zijn ja. doodgereden. En de, de hekken en, en gedoe allemaal. Ja, een dingetje. Oké, okay, maar we gaan beginnen met uh, burgemeester Molenburg. Uh, nogmaals hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, ik wil even beginnen met uh, de, het jeugdebat uh, afgelopen week. Want het is eigenlijk voor u een aaneenschakeling van debatten en, en vergaderingen en overleggen en... En dan komt er opeens een jeugddebat en het lijkt mij heel leuk als burgemeester een jeugddebat uh, voor te zitten. Dat is ongelooflijk leuk en kun je zeggen, ik kijk daar altijd al uh, ver van tevoren naar uit. Uh, alleen al, uh, nou ja, als de stellingen binnenkomen die ze willen bespreken, dan, uh, dan ga je bij elkaar zitten en zeg je waar gaan we het over hebben. Ja, nou, en als uiteindelijk die, uh, die groep achters de zaal binnenlopen, dan zijn ze in het begin nog een heel klein beetje schuchter... Um, maar ze, zijn, ja, ze hebben goede instructies gehad. En dan duurt het even tien minuten of een kwartiertje. En dan gaat het los. Gaat het los. En dan ja. zie je dan debatteren ze eigenlijk alsof ze gewoon een gewone gemeenteraad of, of de Tweede Kamer ja. zijn. <lacht> goed, uh, en het is echt ongelooflijk leuk om mee te maken. We hadden dit jaar er zijn natuurlijk twee scholen gefuseerd. Dus vijf scholen, met tien uh, debaters. Leuk. En het viel me echt op, ja, het niveau was gewoon heel hoog. En uh, ja, ze denken goed na over wat ze zeggen. Uh, ze komen met goede ideeën. Uh, zijn ook niet uh, te lullig om elkaar gewoon uh, de waarheid te zeggen. Maar op een hele vriendelijke manier. Maar ook ideeën waarvan u idee van, komen ze erop? Ja, echt. We hadden bijvoorbeeld nou over het, het, het, het, het, het probleem met, met zwerfafval. Dat ze dan zeggen, waarom staan er alleen maar statiegeldautomaten in winkels? En waarom ja, niet ja. in de openbare ruimte? Ja, ja. Ja. Nou, en dan onmiddellijk komen ook alle voor en tegens van zo'n voorstel ja. langs. Maar dat is hartstikke mooi om uh, ja. te zien. En we hebben leuk er ook hoor. weer een hoop van geleerd. Want het ging ook over nou, drank- en drugsgebruik onder jeugd. Wat, wat echt wel een, een, een fors probleem is. Mm -hmm. um, en nou, dan, dan zie je dat ze heel veel weten over influencers en over social media. Nou, en ik zag zeg iedereen mee zitten te schrijven van... hé, hey, dit zijn allemaal wel bruikbare ideeën weer. Precies. Nou, leuk hoor. Hartstikke leuk. U bent nu drie jaar burgemeester. En, en twee maanden en twee, maanden. en twee maanden. En, hoe, hoe kijkt u op deze periode terug? ja, het, ik, ik moet zeggen, ik, uh, toen ik startte uh, was er uh, natuurlijk gewoon een, een, een hele mooie periode. Het was net na de zomer. En ik heb wel hele, drie hele bijzondere jaren meegemaakt. Ja. Ik vind het echt uh, by far een van de allermooiste... Uh, ambten die er bestaat. Ik kan echt zeggen dat uh, op het moment dat je als burgemeester in een gemeenschap mag opereren dan is dat heel bijzonder. Uh, dan is uh, de eerste, eerste gemeente de eerste waar je burgemeester bent. Ja, ben. ja. ja, ja. Nou, we hadden het. Uh, en het zijn ook de hele bijzondere dingen. Ik was van de week ook op bezoek bij mevrouw die 108 geworden is. Dat is uh -huh. een van de oudste mensen van Nederland. Nou, dat dat, is ook, dat zijn ook de, de dingen die erbij horen, maar die het ook wel heel bijzonder maken. En tegelijkertijd, het waren natuurlijk ook drie bijzondere jaren. Want uh, we hebben corona gehad. Mm -hmm. uh, natuurlijk, Zandvoort uh, heeft de Formule 1 uh, ja. uh, gekregen. We hebben u gezien op het, uh, op het, op het podium. Nou, de prijzen ja. staan uitreiken dat, voor uh, dat, miljoenen dat, mensen. Dat hoort er ook bij. Maar ik zeg, <laughs> de belangrijkste taak die ik in zo'n weekend heb is te zorgen dat... Uh, de, de, de, ik ben eindverantwoordelijk voor de openbaar horen en veiligheid. Dat doe ik met heel veel mensen met fantastische knappe koppen... die er allemaal heel goed over nadenken. Met politie en de hulpdiensten en iedereen zit daarbij. Um, maar dat maakt het wel heel bijzonder. Um, dus het waren drie uh, bijzondere jaren, kan, kan dat zeggen. Ik heb er, uh, en ik heb er tot nu toe erg van genoten. Maar ik ben ook blij dat het allemaal weer wat, uh, wat rustiger is. Ja, gaan, uh, gaan, we, gaan we door? Waar, wat bedoel je nou? Ja, qua, qua jaren. Nou ja, een, een, een, een, Am een Amstermijn is, uh, is zes jaar... Uh, en dan meestal in de aanloop naar dat, dan die laatste periode... Gaat, uh, gaat de gemeenteraad bedenken van willen we door met deze burgemeester... en gaat de burgemeester dan meestal ook der, door denken van wil ik door? Uh, maar goed, als ik de hectiek van de afgelopen drie jaar zie... dan um, voorlopig ben ik nog niet klaar. Nou, Niet Meijer heeft het twaalf uh, jaar volgehouden. U heeft volgehouden. Ja, en degene ja. daarvoor 19 jaar. Ja, 19. Oh ja, ja. Okay. ongelooflijk. Ja. Dus je kunt het eigenlijk niet maken om dat zes jaar te zeggen van ik stop. Nee, ja. nou en, en eerlijkheid gebied te zeggen dat het burgemeesterschap... ook wel dusdanig speciaal is, dat, dat doe je niet voor even... Ja. Uh, ...wat je verbindt je toch aan een gemeenschap. Ja, uh, en, en, nou, de burgemeester... ...ik las net toevallig... Uh, ...dat de burgemeester van Veerrecht uh, heeft beloofd... ...dat ze twaalf jaar uh, blijft... Uh, bij, ...bij haar uh, aanstelling. Um, en dat geldt voor mij wel heel erg... ...dat ik ja, ook, ook heel erg echt aan loyteit. Um, en dat gaat natuurlijk meerdere kanten op. Maar als je verbindt, dan doe je dat niet even voor een jaartje. Nee, nee. nee. U heeft een gesprek gehad met uh, de commissaris van de Koningin. Hè? Want dat is, dat is gebruikelijk na, na de, uh, de helft van de Amstermijn. Dat klopt, hè? Ja. Nou, uh, je hebt, je... Is dat een soort gesprek of hoe moet je dat zien? Nee, kijk, uh, ik denk, de gemeenteraad is het hoogste orgaan ja, van de gemeente, van de gemeente ja. En de gemeenteraad heeft een soort, zogenoemde klankbordgroep. klankbordgroep, daar praat ik eens in de zoveel tijd mee. Mm -hmm. nou, we hebben verkiezingen gehad, dus uh, dat, dat, dat gesprek... komt komt er weer aan. En eigenlijk is de gemeenteraad de enige... die gaat over mijn functioneren. Ja. Maar de commissaris houdt wel controle op... wat er in die gemeente gebeurt. Dus eens in zoveel tijd heb ik een gesprek met de commissaris. Standaard is dat na nou één, na nou drie en na nou vijf jaar. Ah, okay. En dat is ah. wederzijds. Hij... Uh, ja, krijgt gewoon feedback vanuit de gemeenteraad. Aha. Ik functioneer, dus in die zin reflecteert hij daar wel op. En als hem dingen opvallen, dan krijg je dat ook te horen. Ja, ja. En omgekeerd wil hij ook van mij horen... van hoe gaat het in Zandvoort, ja, hoe functioneert ja. het? Ja. U begon hier, uh, uh, dat u eigenlijk niet wist hoe Zandvoort, nou ja, u wist al hoe het ongeveer in elkaar steekt hier. Maar het, is geen, het was geen gemakkelijke uh, gemeente om te besturen. Tenminste, dat vond uh, dat dus of de of de, de manier waarop er gedebatteerd werd, uh, Zandvoor 6. Heeft u daar iets van gemerkt? Nou, kijk, uh, ik vind het altijd mooi. <tiek> Aan het begin worden er altijd kwalificaties op een gemeenschap geplakt. En ik, ik zeg, je kan altijd op twee manieren naar een gemeenschap kijken. Dat is gewoon wat je ziet. Ja. Uh, en daaronder zitten natuurlijk allerlei codes nou, en culturele ja. dingen. Ja, en ik, ik, ik, ik vind ze antwoord dus niet stug. Ik, nee, uh, ze zeggen waar het op staat. Uh, en soms ze doen zijn het wel het direct. Het. Ja. Ze zijn direct. Nou, dat vind niet ik alleen dingen, maar fijn. Dat ja. ben ik ja. ook. Ja. Uh, ik heb liever dat, dat dingen direct gezegd worden... Zolang het wel netjes blijft. Want toch, ja. daar hecht ik wel aan. Ja. Ik bedoel, je hoeft elkaar niet uit te schelden. Uh, en tegelijkertijd, ja. Ik moet zeggen. dat uh, Ik loop al een tijdje mee. in het openbaar bestuur in Nederland. Uh, in politiek gezien. Het, ja, het kan wel af en toe stormen. Maar ja. er zijn gemeenten waar het er een stuk erger aan toe gaat. Ja, dat vertellen. is ook waar, ja. ja. Dus, dus, zo, dus in die zin. Dus, er wordt veel over gezegd over ja. uh, uh, hoe het in Zandvoort ruilt en um, Maar ja, het hoort ook bij een plek als ja, dit. Nou ja, ja, dan kan het politiek ook vaak stormen in Zandvoort. Ja, tenminste in het verleden. Ja. We hebben nu net een uh, nieuwe gemeenteraad, of net vanaf uh, afgelopen maart. Uh, uh, die nieuwe gemeenteraad, want die, die is erg verjongd hè? Uh, ten opzichte van de gemeenteraad die ervoor zat. Is dat een voordeel, denk je? Ja, kijk, ik, laat ik zo zeggen dat ik denk dat het in, zijn, in algemene zin goed is... als een gemeenteraad eens in de zoveel tijd, en daar hebben we ook verkiezingen voor... dat er gewoon een instroom van nieuwe mensen komt. Ja. Want daarmee, je hebt toch ingesleten patronen... Ja. verhoudingen die na een aantal jaren een beetje op scherp kunnen staan. Nou, en dan zie je, dan maakt het verschil van een paar mensen... kan al uitmaken hoe, hm. hoe dat gaat... Uh, en wat ik leuk vind van de huidige gemeenteraad in Zandvoort... is dat het inderdaad een hele jonge gemeenteraad is. Ja. We hebben uh, echt... En ik heb het niet gemeten... maar ik heb bij de installatie van deze raad wel gezegd... dat ik de, de stelling wel aandurf... dat het een van de jongste gemeenteraden ja. van Nederland is. En dat... Maakt het aan de ene kant heel erg leuk en spannend. Want ja, het zijn allemaal jonge mensen met frisse ideeën. Mm -hmm. Tegelijkertijd, ja, ze dragen weinig uit het verleden met zich mee aan, aan oud zeer. Uh, wat niet wegneemt, dat het natuurlijk ook belangrijk is, dat er ook ervaring in een raad zit. Dus Uiteraard, de combinatie ja. van jong en oud. Van mensen die al een tijd meelopen en mensen die met nieuwe inzichten komen, dat maakt het, uh, mm -hmm. uh, dat, het, dat het gewoon, ja, vind ik, een hele prettige. Uh, maar is het is niet uh, een beetje te braaf? Ja, wat doe je met braaf, Geer. Nou, ja, dat, dat, dat er geen felle geen, discussies, discussies zijn, komen. En, en, uh... Nou ja, kijk, wat voorop staat is het belang dat de besluitvorming goed verloopt... en dat, dat er goede besluiten genomen worden. En als daar een fel debat bij hoort, dan hoort daar een fel debat bij. En als dat gewoon op, een, op een, ja, een beetje rustige manier verloopt... dan is dat ook alleen maar mooi. En ik denk, hè, ik denk ook eerlijk gezegd, als je nu kijkt... ik hoor dat ook wel van andere burgemeesters... Uh, dat gescheld en gevloek in die Tweede Kamer in Den Haag. Ja, dat dus heel veel nee, mensen nee. daar ook een beetje een voorbeeld aan nemen van ja, moeten we het lokaal, zo moeten we het niet willen. Nee. Want ik merk wel dat iedereen wel zoiets heeft, de uitdagingen waar we voor staan in deze samenleving of het nou gaat om stikstof, of het nou gaat om asielproblematiek, of het nou gaat om woningbouw, of het nou gaat om uh, de uitdagingen die hier liggen met, met, met, met uh, water. Uh, die zijn zo groot en zo legio en de gemeenten spelen daar zo'n belangrijke rol in, dat dat ook mensen die in de gemeenteraad zitten... zich daar ter degen van bewust zijn. Van, we zijn hier niet om uh, elkaar het leven zuur te maken. Nee, we zijn hier echt met elkaar om die gemeenschap te dienen... en te zorgen dat er goede besluiten genomen worden. Ja. Ja. Is dat, is dat uh, beter dan uh, voorgaande jaren? Nou ja, ik denk dat, dat we... Uh, maar goed, ik heb natuurlijk de, de coronatijd meegemaakt... Mm -hmm. uh, dat de boel wel behoorlijk op scherp heeft gestaan. In, maar niet alleen in Zandvoort, maar overal. En ik mm -hmm. merk nu wel dat er wel een soort weer ja, rust... Terugkeert en dat mensen echt zeggen: van hé, nee, de taak waar we voor gesteld staan is zo groot, uh, laten we dat goed met elkaar uitvoeren. Maar de taken van de gemeente die zijn alleen maar uitgebreid eigenlijk. Hè? Met de WMO en, en noem maar op. Het is allemaal naar de gemeente gekomen. Ja, dat ja. maakt het er ook niet makkelijker op Nee, je ziet dat, dat de, de taken van de gemeente worden meer. Nou, hm. Het Rijk heeft sterk de neiging op het moment dat ze ergens niet helemaal uitkomen. Ja, dan nou, is schutting en dan zeggen ze provincie gemeente ja. sterkte ermee. Wat ze dan vaak vergeten is om er ook nog, nog een, een, een behoorlijke vreven, bak met ja. duiten bij te doen. Uh, om het op te lossen. Um, maar goed, dat neemt niet weg dat de gemeente natuurlijk wel de bestuurslaag is die het dichtste ja. bij de, bij de, de inwoners staat ja. en bij de bevolking staat. Daarom vind ik het ook nou, altijd wel teleurstellend om te zien dat bijvoorbeeld bij gemeenteraadsverkiezingen die opkomstcijfers dan zo onder die ja. 60% blijven hangen. Ik denk Als er nou één bestuurslaag is die voor jou in je, je dagelijks leven ja, belangrijk is... Ja, en die taken nemen toe. Uh, je ziet het nu ook hè, met, met, met, met een hele hoop andere uh, onderwerpen. Met stikstof ook. Dan worden de provincies daar belangrijker. Je ziet het in de asielproblematiek. Dat die gemeentes weer uh, meer aan bod komen. Dus dat, uh, dat, dat is een ontwikkeling die is al tijden gaande. En dat legt een enorme verantwoordelijkheid bij zowel gemeenteraden... als bij colleges van BNW. Maar ook bij alle ambtenaren die daar dagelijks mee aan het werk zijn. Ja. Ja, uh, u, u noemde het al de asielproblematiek. Nou, daar hebben we de Sanford natuurlijk ook mee te maken, ook problematiek. Maar in ieder geval daar hebben we Sanford mee te maken. Gemeenten moeten ook van het Rijk uh, moeten uh, ook uh, asielzoekers opvangen en statushouders. Uh, wij hebben nu alleen, volgens mij, nu op dit moment de Oekraïense vluchtelingen. Dat klopt, hè? Ja, nou, je moet inderdaad een onderscheid maken tussen asielzoekers, statushouders ja. en Oekraïense ja. opvang. Nou, als ik ze even afpel, hebben wij in um... Zandvoort op drie locaties worden Oekraïners opgevangen. Waar um, de, de, de, de Noord, En de, ja, wat zijn de twee andere? Dat, dat is Hotel de Kust en het, en het Zwanennest. Oh, ja, ja, ja. Uh, en daarnaast worden nog bij een aantal particuliere uh, mensen ja. Oekraïners opgevangen. Ja. Grosso modo zijn er ongeveer 200 Oekraïners in Zandvoort. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, dat is, die integreren vrij makkelijk. Een de groot deel uh, is heel snel aan het werk geraakt. Dat mm -hmm. is ook wel ja. opvallend. Um, ik loop wel eens even langs bij de opvang of bij Hotel de Kust. En als ik daar overdag kom, is er niemand, want we zijn allemaal aan het werk. Dus dat is in ieder geval... Um, en ja, ik hoop echt voor die mensen dat dat van tijdelijke aard is. Ja. Dat die zo snel mogelijk weer terug mogen. Um, nou, daarnaast hebben wij een taakstelling als het gaat om statushouders. Ja. Een statushouder is iemand die naar Nederland gekomen is en die een verblijfsvergunning <lacht> heeft. Dus die hier mag blijven. Uh, nou, wij krijgen elk jaar een opgave hoeveel van die mensen wij moeten huisvesten. Dat het afgelopen jaar 14 en het komend jaar zal dat rond de 20 zijn. Nou, daar voldoen wij aan. Dus dat is ook wat wij in ieder geval met elkaar... Uh, uh, dat is de, de opgave die wij hebben. En daarnaast loopt er natuurlijk de discussie dat die asielopvang uh, in Nederland vastloopt. Ja. En het Rijk nu gezegd heeft, wij gaan gemeenten in eerste instantie door ze te verleiden en daarna dwingen... Gaan wij in ieder geval uh, strakker erop zitten dat die uh, asielopvang, en dat zijn dus mensen die uh, dus nog niet te horen hebben gegeven dat ze hier definitief mogen blijven, om die uh, te regelen? Nou, we hebben uh, gezegd: prima Rijk dat je dat wil, maar wij slaan in ieder geval regionale handen in één. Dus dat doen we met negen gemeenten hier in Kennemerland en in de Eimond. Um, uh, en er zijn vanuit elke gemeente een wethouder aangewezen. En die hebben net een werkgroep uh, gevormd om te kijken hoe ze dat probleem. Of dat probleem, hoe ze die uitdaging moeten aanvliegen met elkaar. Um, omdat we ook zien dat ja, als, je, als alle gemeentes dat een beetje op hun eigen houtje gaan zitten doen, dan wordt het een chaos. Okay. Dus die gesprekken worden nu gestart. We hebben half december weer een overleg. In eerste instantie lag het wat bij de burgemeesters, maar het wordt nu weer veel meer in het reguliere proces uh, uh, gedouwd En uiteindelijk zijn het de gemeenteraden... die daar beslissingen over zullen moeten nemen. Oké. Okay. Maar het zou kunnen zijn dat er uh, uh, mensen opgevangen worden... in de lo bestaande locatie, of niet? Nee, nou, ja, goed. De, de, uh, uh, de, daar... de, Oekra de Oekraïne-locatie zit gewoon vol. <lacht> en, die zit daar en die moet op een gegeven moment ook weer dicht. Omdat er gebouwd gaat tot worden. Tot 2024, ja, ja, omdat daar ook weer gebouwd gaat worden. Uh, dus het is geen makkelijke opgave in de regio. Maar wij hebben het voordeel, doordat we samenwerken met veel andere gemeenten. dat um, nou ja, daar wel goede afspraken over gemaakt kunnen worden. Hardemmermeer heeft bijvoorbeeld net een groot hotel aangekocht. Mm -hmm. om uh, asielzoekers te huisvesten. Nou, daar zijn wij heel dankbaar om, want dat betekent dat er in de regio gewoon veel uh, mogelijkheden zijn om op te vangen. Maar ja, ook heel veel dingen zijn eindig. Uh, een, een, een schip wat tijdelijk in Velsen wordt neergelegd. moet daar ook weer een keertje weg. Ja. Um, dus uh, het is daarom nou echt heel belangrijk dat er ook vanuit het Rijk goed gekeken wordt. Van, ja, kunnen we echt versnellen dat mensen heel snel horen of ze hier mogen blijven of niet? Want daar zit natuurlijk een behoorlijke bot Ja, zeker. Ja, zeker. Uh, we, uh, we gaan even een muziekje draaien eigenlijk. En uh, uh, dat is home van de Loof van Gorp. En we gaan, het is het bezoeknummer van de burgemeester. En dan gaan we straks even horen waarom hij waarom dit gekozen heeft. Is dat goed? Ja, prima. Oh, Bijzonder mooie, mooie plaat. Mooi nummer. Ja. Uh, Lo van Gorre was dat, met home. Ja. En waarom Lo van Gorven? Dit was een verzoeknummer he, eigenlijk van de burgemeester. Zeker. Nou, ik ben altijd op zoek naar, naar mooie nieuwe muziek. Ja. En, uh, ik vind dit deze stijl hou ik wel van. Een beetje die West Coast pop. Ja. En het leuke van deze man is dat hij eigenlijk alleen maar bekend is als achtergrondzanger bij andere grote en is en en ook, Sax. hij ja. is echt een hele goede muzikant. Uh, en die heeft met allemaal hele andere goede muzikanten... Flow, ja, ook wel met name in coronatijd zijn ze gewoon bij elkaar gaan zitten... en hebben ze deze plaat opgenomen. Het grappige ja. is dat hij ze in Japan uitgebracht nou, Ja, waarom in Japan? Uh, ja, dat, op een of andere manier is, is voor dit soort muziek... is Japan ook een heel oh, ja? groot land. Wouter Hamel was daar ja, ook heel ja. Ik geloof dat Treintje Oosterhuis daar ook. Uh, dus in die zin is Japan wel een bijzonder ja. land. Um, maar goed, ik vind hem fantastisch en die plaat. Uh, het, wat ik dan jammer vind, dan kijk ik Ik zat gisteren even te kijken dan wordt, die duizend, wordt dit nummer duizend keer gestreamd op Spotify. Dan denk ik van nou, dat mag wel iets ja, meer. Want dat, wat ja, nou, dit ja, is zo ja, mooi. Ja, absoluut. Ja, ja. Nou, misschien helpt uh, het hel, hel, ook. dat. Bij zitten? Ik heb geen idee. Nee, nee want nee, dat is dus, natuurlijk ook vaak, dus, weet je wel, om in heel veel door te breken, heeft hoe het, ze, ja, ze worden gepromoot. Ja, ja, hoe ze worden gepromoten en welke maatschappij het heeft. Ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. We gaan even terug naar een onderwerp wat de afgelopen gemeenteraadsvergadering ook nog aan de, aan de orde kwam. De metropoolregio Amsterdam, de MRA. Mm -hmm. uh, daar, daar moest geloof ik 2,5 ton voor vrijgemaakt worden. 200.000 euro. Tenminste, ja. dat was geld wat uh, uh, daarin gestoken moest worden. En de gemeenteraad wist niet, tenminste een aantal mensen, waaraan dat precies besteed wordt. Nou, een... Oplicht dat niet zo? Nee, er was even voor het beeld: wij zijn lid van de metropoolregio Amsterdam ja. samen met 30 gemeenten en twee provincies. Um, en wij betalen ongeveer per inwoner iets meer dan een euro aan onze bijdrage aan nou, de MRA, Dus Dat is een mee. heel overzichtelijk bedrag. En de MRA maakt dan een begroting. En in die begroting stond een bedrag voor zogenaamde aanjaagprojecten. Mm -hmm. nou, dat is, dat, en dat bedrag dat stond daar wel... maar er stond nog niet wat die aanjaagprojecten waren. En onze gemeenteraad zei van... nou, wij zijn wel benieuwd wat die aanjaagprojecten zijn. Mm -hmm. Want wij uh, keuren nu die begroting van de MRA goed... Maar ja, er staat een open, uh, een open post in. Dus ik heb binnen de MRA uh, duidelijk gemaakt... Vanuit dat wij wel op een hele korte termijn echt willen zien waar dat geld aan besteed wordt. Maar nogmaals, de bijdrage van Zandvoort is in die zin... Nou, per hoofd van de bevolking een bescheiden bijdrage... maar we kopen daarmee wel een belangrijke plek aan tafel bij de MRA. Ja, wat die, ik, wat... die, is ook, die is ook belangrijk omdat er natuurlijk overkoepelende onderwerpen zijn... zoals de bereikbaarheid en noem maar op... Ja. Openbaar vervoer. Uh... Zeker. Ik hecht zeer aan, aan samenwerking met andere gemeenten. We werken in ja. zuid kennemerland met Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort-Heemsteden heel intensief samen. Met de Eimond erbij ook. Uh, ja, en uiteindelijk zie je toch dat op die, in die platforms, ook zo'n MRA-platform, daar gebeurt heel ja. veel. Ja. ja. Uh, hey, als je kijkt, we hebben natuurlijk rond de eerste editie van de Formule 1 met man en macht gewerkt. En daar hadden we de regio heel hard bij nodig... om het station een behoorlijke upgrade ja. te geven. Ja, daar heb je gewoon absoluut... de vervoersregio heeft daar ja. aan mee betaald... heb je absoluut je buren voor nodig. En we weten één ding... er komen in de Randstad er komen de komende jaren alleen maar meer mensen bij... En ik, ga, ik neem echt aan dat die mensen ook graag naar het strand komen. Absoluut. Dat is natuurlijk <lacht> hartstikke leuk. Ja. Dus we zullen man en macht moeten bijzitten... om, uh, om dat allemaal behapbaar en bereikbaar te houden. En daar hebben we onze, <lacht> hebben we onze buren ja. heel hard bij nodig. Mm -hmm. Absoluut, absoluut. Ik wil even naar de fietsdiefstallen in Zandvoort. Ik, uh, uh, het is zo dat, weet je hoeveel fietsen er gestolen worden in Nederland? Per jaar? Nou, niet, ik weet niet in Nederland, maar ik weet wel dat we vanaf 2018... een enorme stijging in Zandvoort ja. hebben gezien. Namelijk bijna een verdubbeling. In Nederland 735.000. Ja, het is echt. Uh, het is heel veel. Dus uh, dat klopt. Dat gaat allemaal naar een ander land natuurlijk. Ja, nou, en het, het, die, kijk, er zijn, zijn natuurlijk twee dingen die daarbij spelen. Aan de ene kant, die fietsen worden steeds mooier en duurder. Ja. Ik, ik heb nog zo'n heel oud uh, uh, van Movie van de eerste uh, generatie, maar die is niet elektrisch. Maar tegenwoordig zijn die dingen allemaal elektrisch. Nou zitten daar ook wel weer track-and-trace-systemen in die, die heel geavanceerd zijn. Maar je ziet natuurlijk aan de ene kant die fietsen steeds mooier en duurder worden. En aan de andere kant, de dieven worden steeds slimmer. En ja. wat we bijvoorbeeld op de boulevard zien, is dat dan loopt iemand met een loper langs zo'n fiets. Maakt zo'n fiets razendsnel open. Eh, en dan rijdt je op die fiets weg en dan staat er drie straten verderop een busje. En ja. nou, dan hoeven ze maar drie van die fietsen in te laden en die zijn... Ja tegen de tijd dat degene die van, van het stand afkomt... om uh, uh, um zijn fiets te zoeken... Uh, staat die fiets waarschijnlijk al ergens in het buitenland. Ja, de, de speciale actie met Lokfiets afgelopen zomer... Ja, heeft hier wat opgeleverd? Ja, dat, uh, dat heeft behoorlijk wat, uh, wat opgeleverd... in die zin dat er ook echt... De, zijn, zijn een aantal mensen opgepakt... Mm -hmm. en ook... Uh, ja, de achterliggende structuren. Dus dat, dat er echt wel sprake was van bendes die dat deden. Um, en de politie is nu aan het kijken... van nou, hoe, hoe goed heeft het de afgelopen zomer gewerkt... en waar kunnen we het nog verbeteren. Um, maar het blijft in die zin wel gewoon een heel groot probleem. En ja. mijn oproep is ook echt zorg... Uh, dat je fiets gewoon goed op slot staat. Ja. Uh, en daar is niet alles mee te voorkomen. Um, maar helaas is dit een verschijnsel waar we mee te maken hebben. Ja. Maar er zijn ook binders opgepakt? Of? Ja. ja? ja. Oh, dat is wel een goede zaak. Ja. Wat anders uh, sinds de, de, de Formule 1. We hebben er nu twee gehad in uh, Zandvoort. En er komen er, er misschien nog uh, drie. Hè? Er komen er misschien nog drie. Ja, nou, in ieder geval één. En dan, ja, en dan precies. waarschijnlijk nog twee. Ja. ja, dat zou wel mooi zijn. Althans. Maar er zijn dat er ook vijf. Dat deed ik aan. Maar, maar, uh, en, en, uh, is, is, is, is de verleviging van Zandvoort uh, merkbaar geweest door de, door de Formule 1? Ja, je ziet, er zijn natuurlijk drie dingen. Dat is gewoon de hele spin-off van het evenement zelf. Mm -hmm. We hebben nu net de evaluatie klaar liggen om naar de gemeenteraad te sturen. Daar moeten we nog een keertje in het college over praten. Nou, en dan zie je toch dat er behoorlijk wat besteed wordt gedurende die periode in de regio... en met name ook in Zandvoort. Het gaat echt om tientallen miljoenen die anders niet hier uitgegeven zouden worden. Dus dat is één. Twee, ja, ontegenzeggelijk, de aantrekkingskracht van Zandvoort... Uh, is gewoon toegenomen als gevolg van de Formule 1. We hadden het net over de MRA, wat ik altijd zo leuk vind. We zijn maar een gemeente van 17.000 inwoners... maar als wij onze vinger opsteken, dan wordt er wel naar ons geluisterd. Omdat ja, ja. Ja, iedereen wel een beeld heeft van wat Zandvoort is... En dat was natuurlijk al als badplaats heel belangrijk... maar met de F1 erbij... Is dat wel, wel gegroeid? Um, en wat je natuurlijk ook hoopt, is dat dat op termijn ook uh, ja, investeringen aantrekt. Uh, en, en partijen naar Zandvoort haalt die bereid zijn om ook hier hun nek uit te steken. Maar is, is dat merkbaar, dat de grote partijen zeg met elkaar uh, ja, praten? Of, uh... Je merkt in die zin dat we natuurlijk wel. dat we gewoon een, een, uh, als gesprekspartner voor dat soort partijen. wel aantrekkelijker zijn. Ja. Maar het is natuurlijk niet zo dat mensen dan nu besluiten: van ik ga gewoon investeren. Er moet ook de ruimte zijn. We, ja. Helaas, we hebben. In Zandvoort niet ja, dus. heel veel ja, dus. uh, ruimte nog beschikbaar uh, om, om, om dingen te doen. Mm -hmm. we, zijn ook, we zitten midden in het natuurgebied, dus we hebben behoorlijk wat last van het hele stikstofprobleem. Uh, uh, um, maar goed, we zien wel dat, dat ja, partijen makkelijker aan tafel schuiven. Ja. En tegelijkertijd, uh, ja, je moet dat wel doen vanuit een visie, wat je wil als badplaats. En ja. aan de ene kant. Eh, wat ik net zei, we zullen echt zien dat, dat het aantal mensen wat naar Zandvoort komt zal toenemen. En tegelijkertijd de leefbaarheid van uh, ja, het dorp en de 17.000 inwoners moet daarbij ja, wel ook voor ja. blijven staan. Dus dat, het zijn echt twee uitdagingen die heel erg naast elkaar spelen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we economisch aantrekkelijk blijven, maar dat dat tegelijkertijd niet ten koste gaat van nou, het feit dat mensen hier ook gewoon goed en, en mooi moeten kunnen wonen. Ja. ja, je ziet ook wel dat er uh, situaties opknappen. Een, een, een hotel op de Paradijs weg, uh, de, de, de, de hele watertoren uh, uh, heeft dat te maken met de Formule 1? Ja, ik denk dat, dat, dat uh, een aantal van dat soort ontwikkelingen wel te maken hebben met het feit dat ondernemers zien: van... hé, hey, wacht eens eventjes, er zit zoveel potentie hier. Uh, laat ik in ieder geval. Hè, dat zag je natuurlijk ook voor, in de aanloop naar de F1: zag je mm -hmm. ook heel veel gebeuren. Dat mensen toch nog even dat lichtje verf gaven. Uh, ook dat bewoners gewoon hun huis fantastisch mooi uh, uitlichten en, en met vlaggen. Dus aan de ene kant wel, tegelijkertijd, er zijn natuurlijk een aantal grote ontwikkelingen die al lang in gang waren gezet. Dus ik ben bijvoorbeeld ontzettend blij... ...als ik nu langs het Watertorenpleingebied kom... ...dat daar nu gebouwd wordt. Ja. En dat je weet dat daar over één à twee jaar... ...gewoon mensen gaan wonen. Ja. Ja, hoe lang heeft dat geduurd? Dus, Precies. En dat loopt al ja. veel langer dan natuurlijk... Dus een, ...maar... Ontergezeggelijk heeft het gewoon voor Zandvoort een ongelooflijk belangrijke uitstaan. Ja. ja, zeker, zeker. U bent voorzitter van de overleg Noord-Hollandse kustgemeente... en ook nog lid van de Rondelijk overleg Kust. Uh, hoe hoe, hoe kijken ze in die vergaderingen tegen Zandvoort aan? Is dat is toch een aparte status, zeg maar, ook niet. Ja, dat, het, het leuke van die Noord-Hollandse kustplaatsen... Eh, en ik heb toevallig dat ik gisteren nog... met mijn collega uit Katwijk eh, sprak... en ik heb ook veel contact met mijn collega in Noordwijk... is dat geen enkele kustplaats is hetzelfde. Nee, dat is nee. um, En Zandvoort en Scheveningen zijn wel... Bedoel, dat zijn natuurlijk de grootste badplaatsen. Dus wij hebben hier problemen... die ze op andere plekken niet hebben. Hm. En tegelijkertijd kun je ook heel veel van elkaar leren. We hadden de afgelopen... Uh, overleg wat wij hadden... een presentatie van de Nederlandse kuit surfvereniging, kitesportvereniging. Dat kijken, dat neemt natuurlijk hand over hand toe. Dat ja. wordt steeds populairder... Nou, en dan kun je Met zo'n vereniging ga je aan tafel en dan zeggen ze... in die gemeente doen ze het zo en dan nou, doen ze het zo... en dan kun je echt van elkaar leren. En dat is het leuke van een dergelijk overleg. En wat ik ook leuk vind, ik kom ook op plekken... ik was in Callens Oog, daar was ik nog nooit geweest. Ik kom ook op plekken waar ik nog nooit van mijn leven geweest ben. Nee. En dan, dan ineens uh, zie je dat, nou, dat ze daar dingen weer heel anders aanpakken. Dus het is met name bedoeld om van elkaar te leren. Okay, uh, yeah, en, yeah. En, uh, en ook uh, als het zo uitkomt... we hebben bijvoorbeeld in coronatijd... hadden we te maken met heel veel van die regels die heel moeilijk interpreteerbaar waren, mm -hmm. van ja, hoe zit dat nou? En dan mocht je wel stampetjes ja, ja. en geen wc's. Nou, dan is het heel goed dat je gewoon even een overleg hebt met, met al je uh, gemeenten uh, in de regio. En kan zeggen van, oké, okay, hoe pakken jullie dat aan? Misschien kunnen we even een signaal in Den Haag afgeven dat dit, deze regel niet zo handig is voor het strand. Dus dat is ook uh, het goede van die samenwerking. Ja, ja. Nou, we, gaan, we zijn bijna aan het einde. We sluiten even af met, met, met wat, wat uh, andere zaken die, uh, naast uw burgemeesterschap, zeg maar. U, uh, u, nou, u speelt muziek, dat is, dat is duidelijk. Basgitaar toch? Waarom basgitaar? Ja, bas ja als, je, als je in mijn generatie. Als je in mijn generatie basgitaar speelde, dan was het omdat, het, omdat er vaak <laughs> iemand basgitaar moest spelen. Uh, want dan was er vaak een bandje en die hadden geen bassist. En dan uiteindelijk. Ja, euh, dan krijg je zo'n ding in je handen geduwd. En als je dan drie noten kon, dan, dan mocht je ja? meedoen. Nou, van wie is dit? Nee, euh, Mark Miller. Wie? Marcus Miller. Ja, het is een nummer van de Beatles. Ja. ja. ja. <laughs> ja. ja knap, knap, dus, knap. Uh, ja. Ja. Ah, u, u, u. En deze? Benny King. Oké, okay, ja. Goed. Maar u, u ja. bent een muziekkenner of niet? Nou ja, ik ben altijd wel met muziek bezig. Ja, en, en ik, en, en, ik samen. Met Spotify, he? en, uh, ik heb een Spotify overzicht dat ik, ik geloof ik, 31... Duizend minuten geluisterd had het al. Ja. Ja, ja. Dat is best pittig. Ja, ik heb, ik heb altijd muziek aan staan. Ja, leuk, leuk. Dus ik nog weinig tv, klopt dat? Nee, ik, ik, nee, ik kijk niet in veel een, tv. Nee? In een, in nee. een interview uh, nee. stond dat. Een uh, hele oud interview, twintig jaar geleden. Ja. Maar, nee, dat uh, is nog steeds zo, ja? Uh, nog steeds zo. Ik, uh, ja, soms, soms wel hoor. Altijd even het nieuws kijken, maar en, ja. en af en toe even... En nu uiteraard, ik, ik probeer het voetbal wel een beetje bij te houden. Okay, dat vind ik wel, ja, ja, uh, ja. ja, dat vind ik altijd leuk. Ja. Maar uh, andere leren, daar stond er ook in. Ik wilde graag een andere taal Ja, dat, dat, is, dat, er is, dat is er nog niet van gekomen. <laughs> kan dat nog niet? In welke taal On, zal het worden? nou ja, ik heb een vrouw die is uh, heel goed in heel veel talen... en daar word je heel lui van, kan ik je vertellen. Ja. Ja, wij in ja, ja, ja, ja. het buitenland zijn, zei het al drie woorden... voordat ik er überhaupt over ja. heb ja. kunnen nadenken. En u wilde ook nog promoveren? Ja, dat is ook nog zo'n plan. Uh, ja, het, oh, dat het staat het, nog het is, het is niet van John Lennon. Maar het is het plan van. De, de, uh, hoe heet dat? Het, het leven is wat je overkomt terwijl je plannen verlaat. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Uh, nee, toen ik. Uh, toen ik ik ben, heb uiteindelijk nog wel een studie gedaan later. Waar ik een hele zware scriptie voor moest schrijven. En uh, nee, ik heb altijd het plan. Als ik nou ooit eens een keertje oud ben, dan wil ik nog wel een keertje okay. uh, over een leuk onderwerp nou, promotieonderzoek Dat duurt in ieder nog een hele tijd, Digi. Ja. Dus. Uh, <laughs> <laughs> om het positief af te sluiten. Nou, meneer Molenburg, hartelijk dank voor. Voor uw tijd even. En, uh, uh, ik vond het een leuk gesprek. Hartelijk dank gedaan. en uh, mooie feestdagen. Ja, jullie ook. En, uh, geniet ervan. Ja, ja, ja. Succes met de rest van de uitzending. Absoluut. Ja, okay, en gaan ja, we dankjewel. nog uh, vuurwerk afsteken in Zandvoort? Er zijn twaalf gemeenten in Nederland waar dat niet gebeurt. En hmm. Zandvoort hoort daar niet bij. Wij hebben geen algemeen vuurwerkverbod. Okay. Zelf vind ik dat, uh, uh, uh, dat je dat alleen kan invoeren als je ook de verkoop verbiedt. Ja. Uh, dus ik vind, uh, ja, als ze dat in Den Haag vinden, moeten ze dat daar regelen. Maar ja, ik vind het ja. een beetje onzin dat wij dat als gemeente allemaal apart gaan zitten doen. Ja, ja. eens. Ja. Helemaal eens. Oké, dan gaan we We gaan, door. We gaan uh, weer uh, even naar muziek. En ik denk dat wel weten wie dit zijn. Denk ik. Fleetwood ja, Mac, uh, uh, Christy book McKee. Book. Helaas uh, veel te vroeg overleden. Ja. En uh, ik heb er uh, uh, mee mogen maken uh, in de tijd dat ik uh, promotie deed. Ja, en, uh, en dit was het nummer van de songbeurt trouwens. We hebben aan de lijn, uh, als het goed is, Toet Kraaierstein. Klopt dat, Toet? Ja, zeker. Ja, goedemorgen. Uh, ja, maar jij bent je keel aan het uh, smeren, want jij moet vanmiddag <laughs> zingen. Met de beachpopzingers, klopt dat? Uh, nou, het soort van. Ja, normaal gesproken wel, maar ik ben, uh, nou ja, ik red het niet om in Schalakwijk op te treden vandaag. Dus, uh... Meen je dat? Oh, dat is jammer. Maar die ja, andere. Uh... De, andere uh, de andere wel, neem ik aan, aan, hè? Toch? Wel. Ja, zeker. Ja. Zeker, ja. ja. En hoeveel zijn er dan toe? Um, oh, hoeveel er vandaag precies zullen zijn, ik denk rond de 25. Ja, oké, maar... Dat is toch redelijk. Hoe gaat het ja, met de biedspoep zingers? Uh, vertel Ja, we zijn blij dat we na de corona eindelijk weer mochten zingen dit jaar. Ja. Dus uh, vol enthousiasme zijn we weer van start gegaan. En uh, ja, het is nog steeds dezelfde gezellige bende bij elkaar. Ja, want ja, hoe hebben jullie het gedaan in die tijd dat jullie niet bij elkaar konden komen? Als een, um, hm, de frustratie weggelijkt en gewoon stom wegwachten. Ja, je kan er niks mee. Maar je kan Er uh, niet uh, helemaal niets mee. Oké, maar wel zien ze maar via de computer en alles of niet? Oh, je, we, we, we onderling hebben we wel uh, regelmatig wat contact gehad of zo. Maar we hebben niet uh, gezongen of, of nee, dan, nee, nee, niet nee. echt met koor nee. bezig geweest. Nee. Nee. nee, En op YouTube zie ik filmpjes van jullie en dan zijn allemaal heel vrolijk verkleed. Is dat altijd zo? <laughs> nee, nee, zeker niet, nee. Nee, op YouTube staan een aantal filmpjes die zijn van de Korendag. Ja, oké, okay. uh, die hebben jullie heel lang gedaan, hè? Zeer, ja, die hebben we heel lang gedaan en... Um... Ja, een van de drijvende krachten was toen helaas overleden en toen is het al een beetje in de slop geraakt. Daarna kwam de corona eroverheen, hmm. maar ook daar gaan we weer mee beginnen. Oké, okay, want dat was altijd uh, dat heel, was, uh, heel gezellig. In he? mei 24 pas. Oké, okay. okay. maar dat is uh, vanmiddag is het ook weer dag. Ja, vanmiddag is het ook een korendag. En zijn we dan ook weer verkleed? Nee, nee. Dit is nee. Uh, verder niet uh, verkleed of zo. Nee. Serieus. En waar is dat toet in... In in, in, in, in... in, in uh, Bij het plein bij de Hema daar. Oh, bij de Hema of, daar. Nee, bij de... God, hoe heet dat daar? Dat eerste stuk. Bij het allerkleinste parkeerterreintje. Oh, Oké. Okay. Maar is dat buiten dan of niet? Wat zeg je? Is dat buiten... Op binnen? Nee, het is binnen. Op oh, binnen, zo. ja. ja, ja. Dit stuk, dat Hai. eerste pleintje. oh daar, oké. Okay. Dus dat mensen... Bij de vanmiddag... Blokker is dat volgens mij, ja. ja. ja. Dus in, in het winkelcentrum, zeg maar, toch niet? In het winkelcentrum ja, zelf. Ja, ja, ja. De blokker, dus... Bij de Blokker, bij dat plein. Nou, als Sanforders dus daar gaan winkelen, dan moeten ze zeker even naar jullie gaan luisteren... En jullie uh, treden op rond, kwart over één, tien voor half twee, tussen ja, uh, één en kwart over één zal het ongeveer zijn. Ja, ja, ja. ja. ja hoeveel koren ja. doen er aan mee daar? Acht koren vandaag, voor zover ik okay. heb begrepen. Oké, okay. uh -huh. ja. Er je... komt, er, komt er ook weer een korenfestival in Zandvoort? Ja, 2024. Ja, 2024. Een... In mei gaan we weer een korendag uh, organiseren. Leuk hoor. En, en waar gebeurt dat ja, dan? zomer. Dat, dat gebeurt in de hervormde kerk. Ja. Oké. Okay. Ja. Dan uh, gaan we weer met z'n allen verkleed naar het thema wat er dan uh, gepland is. En dan... Uh, ...zijn er weer een aantal uh, koorden die daar de hele dag komen zingen. Ja, en dan is het ook een twintigjarig bestaan hè, van jullie. Ja, yes, dat is volgend jaar. Ja, ja, dat zeg ik. Dat is volgend jaar al. oh ja. dat is 24 jaar. Hoe gaan jullie dat, dat doen? Oh, ff, um, weet je nog de, niet. Dus, nou, er is nog niks definitief. Dus daar durf ik ook niet te veel over te zeggen. Om, uh, nee, nee. <laughs> Geen als beloftes te doen en zo. Jullie dus, gaan er in ieder geval wel, wel aandacht aan besteden. Dat ja, lijkt me. we ja. gaan er wel. Uh, ja, zeker. Ja. ja, 20 jaar is toch een mooie leeftijd. Ja, van het zeker, sport, zeker. Toch? De dirigent ja. is nog steeds Arno Westerburger, klopt dat? Ja, is Arno nog steeds. Oh, okay. ja, ja. En dat gaat ja, we goed. zijn er met een klein groepje nog vanaf het allereerste begin bij. <coughs> En uh, daar is hij er één van, ja, zeker. En ik, maar ik zag wel dat jullie naar een pionist op zoek zijn. Waren. Uh, Baren, Baren. Ja, oh dat klopt. is ook gelukt. Uh, Kiriel hebben we Oh, gevonden, wat goed. Ja. Van het conservatorium die had al Adverde gezien en gereageerd. En dat gaat geweldig, He ja. Oké, okay. ja. en hey, nou, hey, een laatste vraag. Uh, er mm -hmm. zijn veel koren die het moeilijk hebben met het aantal leden en uh, ja, uh, ja, klopt. de verhoging van de gemiddelde leeftijd. Dat speelt ook mee natuurlijk. Ik weet ja, niet hoe, ja. hoe dat bij jullie zit, maar in ieder geval... Uh... jongeren dus, uh, zijn nog steeds heel mooi gemeend. Dus, oh, Oké, okay. uh, jongeren is, en, ja. en, en, en, en wat ouderen. Ja, ja, dat is echt uh, ja, van alles wel wat. Hoor. Ja, ja, ja. En het is eigenlijk één groot één het is grote... wel, hoor. Ja, maar is het lastig? Het is wel lastig, ja. Huh? We hebben bij ons natuurlijk ook even een dipje gehad. Ja, maar er zijn tuurlijk. een aantal nieuwe leden bijgekomen, ook door het enthousiasme van onszelf natuurlijk. Uh -huh. um, zijn er toch wat mensen bijgekomen, gelukkig. En ja, we zijn er ook nog twee af vanwege de, de, de hogere parkeerkosten en zo. Ja, dus ja, oh, da ook ja. daar hebben we mee te maken. ja. En ja. Maar we blijven ge toch gelukkig doorzetten. Ja, dus uh, want mensen kunnen zich nog steeds aanmelden, neem ik aan. Absoluut. En dat zou dan ja. uh, op vrijdagavond oefenen jullie, hè? In, uh, ja, we in... zingen elke vrijdag tussen 8 en 10 in het jeugdhuis achter de oh, achter de te kijken En mensen en, kunnen daar uh, even wel ja, lang mannen, vrouwen, vrouwen, Ja, is iedereen vrouwen. is welkom. Ja, ja leuk. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, ja. Dus, uh, nou Ger, uh, Nou ja, wel, uh, ik heb, uh, in, uh, ja, ik heb in januari al een afspraak om het mannenkoor te gaan... Oh ja? Ja. Ik heb jaren bij het Monaco gezongen. Ja, dan weet ik. Misschien moet je dat ook weer gaan doen. Ja, dat zou kunnen, maar dat denk ik dus niet. Maar wij hebben ook nog plekjes hoor. Ja, dat weet ik wel. Ja, ja. Nee, oké. Ik ga er eens over nadenken. Toen hartelijk bedankt in ieder geval. Ja, heel goed. Nou ja, ik weet niet. Heb je los van je stem nu of niet? Want dat heb je niet mee kon zingen. Nee, nee, nee. Mijn stem doet het prima. Oh, goed. Dan kan je in ieder geval met de volgende plaat meezingen. Ja, dat is een leuke plaat. Wat gaan we draaien? Dat bigjet nemen? Memories van Maroen, hè? Klopt dat? Ja, welke memories wel. van Maroon? Nou, veel nou, plezier, uh, Toet, en een goed weekend, hè? Dankjewel. Dank en een fijne dagen, dag, hè? Nog, hè? Dag, bye bye. Oké, doe. to the wish you were here, but you're not cause the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 I'll raise these just for ya, as you know I'll never drown. Yeah, everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday, but everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey, Here's to the ones that we got more. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through.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 Het is hier bij ZFM. Het is uh, tien voor uh, elf hier uh, in de studio op de Tolweg. En, uh... ja, klopt, overal denk ik, hè? Ja. Ja, maar, ja. <laughs> nou, nee, hoor. Niet overal, hoor. Oh, we hebben, als het goed is, naar Martin van Galen. Uh, Martin, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Want we gaan praten even over de tennishal die er wel of niet komt. Uh, zoals het er nu voor staat, komt hij er niet. Klopt dat, uh, Martin? Nou ja, dat de, ja, de denk ik wel, maar uh, ik, uh, dat weet ik niet zeker. De stichtingen uh, die de al zou uh, gaan uh, exporteren en neerzetten, die, uh, ja, die komen wat geld tekort op het moment. Ja, dat is jammer, hè? want er, uh, het begon zo leuk. Want een jaar geleden nog uh, kan ik me herinneren dat wethouder, de toenmalige wethouder Raymond van Haften, nog uh, een toezegging van 600.000 euro heeft gedaan. Uh, daarna is het eigenlijk uh, alleen maar bergafwaarts gegaan. te gaan. Ja, die, die, die toezegging nou, die, die stond er natuurlijk al wat eerder ook. Ja. En uh, de, we zijn uh, als sportraad als volgen we het uh, al een jaar of twintig uh, geloof ik. Ja, dat, ja, dat is al lang in de gang. Hè? Ja. Dus, <laughs> wat dat betreft uh, moet er nog wel het een en ander gebeuren blijkt. Ja. Maar uh, ja, de, de, de, de bouwkosten zijn uh, duurder geworden, het uh, de, de, de metaal, de spullen, de, de tijd, de, de grond is nu eindelijk geregeld. Ja, want ik begreep zelfs in ons voorgesprek dat het zo'n miljoen duurder geworden is. Door de, al die, die, die stijgende kosten. Ja, inmiddels wel, ja. Ja, ja Dus als, als we nog een jaar wachten, dan is het anderhalf miljoen. Ja. Nou ja, wie zal dat zeggen. Kijk, ja. en, uh, de gemeente die wilde daar geen, uh, geen uh, Garantie, borg ja. voor staan. Ja, ja, ja. Terwijl ze een uh, ontzettend mooie exploitatie hadden. Maar er was ineens een, een uh, commissie die... Uh, Vanuit Haarlem uh, uit, de, uit de grond was geschoten. Ja. Er zijn elke keer zijn er obstakels vanuit de gemeente uh, aangebracht. Mm -hmm. Waardoor die niet verder uh, uh, kwam dan dit. Oké, okay, dus het is eigenlijk de schuld van de gemeente, of niet? Nee, toch? Of wel? Maar kan je praten over nou, schuld? Nou ja, schuld. Uh, ik, uh, laat ik het zo zeggen. Het is, uh, er is niet, uh, niet prettig meegewerkt. Nee. Waardoor uh, eigenlijk, uh, ja, wat zal ik zeggen. het uh, twee, drie jaar geleden al had moeten kunnen gebeuren. Uh -huh ja dus, dus, dus die, die, die plannen waar, wat je zegt die, die staan er al heel erg lang hè ja en uh, ik denk dat er ook wel behoefte aan is dat dat klopt ja toch zeker er zijn uh, bij, de, bij de tennisvereniging zijn duizend ruim duizend leden ja er zijn mensen Brotere die wachten leden. nog uh, om lid te mogen worden uh, de tennisschool heeft het hartstikke druk dus die ja. uh, besteedt nu uh, al zijn geld in uh, in Haarlem uit aan de Vablaal en de Extranal mm -hmm. ja er is zeker behoefte ja en, ja, en een peddelbaan zou, is, is, zou die er ook komen, eigenlijk of niet? Padel. weet Padel. Ja, Padel zijn ze ook mee bezig. Ja. Dat zijn ze bij de, bij de voetbal mee bezig, maar er is ook weer een obstakel van een, van een groen uh, onderzoek dat gebeuren moet. Oh, ja. Ja, je moet, uh, je moet er moeten eerst altijd uh, uh, ideeën zijn, dan gaan er uh, onderzoeken gebeuren, dan krijg je grond, dan krijg je uh, Ja, Maar ik neem aan dat het, dat het allemaal gebeurd is. Die onderzoeken heb... zijn natuurlijk allemaal gebeurd al. Voor de tennishal wel, ja. voor de padel niet. Nee, dat begrijp ik. Maar, maar uh, uh, uh, hoe, hoe gaan jullie nu verder met het, uh, met het hele plan? Nee, de, de, de, wij als sportraad uh, weten niet uh, wat, uh, wat de ideeën zijn van de stichting uh, uh -huh. Tennishal. Maar uh, horen jullie wel dat de stichting uh, nog bezig is of niet? Nou ja, de Stichting heeft in principe hebben ze nog drie jaar uh, beschikking over de, de toege, uh, toegezegde grond? Dus, uh, oh, okay, dat... En over de toegezegde 600.000 euro. Ja, maar okay. hoeveel hoe moeten er er nog bij ongeveer? Nou, ja, reken maar uit. <laughs> nou ja, maar zijn er geen andere uh, oplossingen om uh, zeg maar toch bij die 600.000 euro te blijven? Om, uh, om wat uh, zeg maar op een andere manier te bouwen? Of op een goedkopere manier? Nou ja, kijk, een, een, een, een hal of, of welke vorm van gebouw dan ook, dan moet je metaal, hout, dat soort dingen wat je hebben. Uh, en die uh, producten zijn erg duur geworden. Je moet uh, bouwmensen uh, hebben, bouwlieden, die zijn ook duur geworden. Dus dat, dat, ja, die uh, onderdelen, dat, uh, dat werkt niet mee aan een uh, goedkopere idee. Maar goed, natuurlijk uh, zijn er ideeën, je kan er, uh, je kan er ook een uh, ballon in zetten. Ja, je ja. kan er ook een ballon in zitten, ja, nee, ja. Nee, nee, ja. Van die uh, uh, uh, ja, alles zeg maar, hè? Ja. ja, Want die zijn niet zo duur, toch? Nou ja, die zijn in ieder geval een stuk goedkoper. Ja, uh, je, maar je kan dan niet uh, de ambitie die we hadden... Nee. ...was om, uh, ook voor uh, Amstelveen, waar de, de KNLTB uh, zich gevestigd heeft... Ja. Om daar dan een, een soort even dans van te hebben. Ja, ja, ja. Dat ja, ja. als het ja. daar vol is, dat ze bij ons uh, zouden kunnen spelen in Zandvoort. Mm -hmm. Ja, je moet, je moet kijken. We, Zandvoort heeft toptennissers uh, in de wereld. ja, zeker. zeker ja, ja. En uh, ja, moet je eigenlijk moet je die ook kunnen faciliteren. En Tuurlijk. Dat gebeurt gewoon niet. Ja, dat is zonder. Uh, Hoe gaat het verder met de sportraad, Martin? Want daar zit jij in, hè? Als afgevaardigde van de, de, de tennisclub of niet? Of, of, uh, ja, zo niet ben teken? ik er wel ingekomen. Uh, op dit moment uh, had ik er eigenlijk uit moeten zijn. Omdat je vier, twee keer vier jaar mag. Net mm -hmm. als een, een termijn van de, van de gemeente. Ja. Um, maar ze hebben gevraagd of ik nog uh, een jaar of twee jaar wat adviserende rollen. Ja. Vanuit, de, vanuit het verleden wil begeleiden. Ja, ja. Ja. Maar voor de rest, de sportraad is hartstikke druk. We hebben. Een, een vracht aan ideeën voor Zandvoort om, uh, om uh, iedereen meer te laten bewegen en beter te laten bewegen. Ja, ja dat... het, het moet toch even uitgevoerd gaan worden. Nee, dat klopt ja, inderdaad. Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk andere uh, instanties die daar ook uh, aan werken. Hè? Met uh, uh, ja, die jongens van de sportbegeleiding uh, en dat soort... Uh, soort... Sportservice. Sportservice, inderdaad. Die, die is ook druk ja. bezig, toch? Ja ja, sportservice die wordt, die wordt door de gemeente ingehuurd om, ja. uh, om uh, dingen te realiseren. Ja. En uh, wij zijn als sportraad uh, zijn we de kritische noot ja. uh, of die, die realisatie okay. dan ook duidelijk ja. gebeurt. En of dat uh, ja, ja. geld technisch uh, allemaal ook ja. wel rendabel gemaakt wordt, dat, dat, dat, dat mm -hmm. hetgeen wat er uh, ja. gebeurt, dat het ook. Uh, ja. okay. Uh, Martin, Martin ja, ja, uh, hartelijk bedankt voor jouw uh, bijdrage. En we gaan het merken over er ooit een uh, tennishal in Zandvoort komt te staan. Ik hoop Heel het wel voor een hoop mensen. Ja. Heel veel succes in ieder geval. Goed weekend. Jullie en, ook. Uh, en mooie feestdagen. En mooie feestdagen. Tennis. Ja, daar moeten we ook wel ja, vast gaan wensen. En we komen Hartst elkaar niet. wel tegen. Oké, okay, Martin, dank je wel. Oké. Bye-bye. Bye-bye.